U UR Renate Kok met het NOS-journaal. Patiëntenverenigingen die opkomen voor mensen met stemmingstoornissen. zijn woedend over een aangekondigde prijsverhoging van het medicijn Priadel. De Britse fabrikant Essential Pharma. maakt het medicijn vanaf morgen vier keer zo duur. De prijsverhoging moeten patiënten zelf uit hun eigen bijdrage betalen. Volgens de patiëntenverenigingen kost dat een patiënt jaarlijks 80 tot 120 euro extra. terwijl die patiënten vanwege hun aandoening vaak zijn aangewezen op een uitkering. De Britse farmaceut kwam in 2017 ook al in opspraak vanwege prijsverhogingen. In Brussel is een speciale EU-top begonnen... over de opvolging van commissievoorzitter Jonker. De Nederlandse eurocommissaris Frans Timmermans lijkt de grootste kanshebber. Voorzitter Tusk van de Raad van Ministers... heeft de fractievoorzitters in het Europese parlement een plan voorgelegd... voor de verdeling van belangrijke EU-functies. Daarin gaat de functie van commissievoorzitter naar een sociaaldemocraat... Toeske noemde Timmermans niet, maar hij is de spitsenkandidaat... van de Europese sociaal-democratische partijen. Timmermans zelf is voorzichtig. Er zal nog een hele discussie volgen onder de leiders vanavond. Ik kan nog geen inschatting maken, zei hij. In Nieuwe Kerk aan de IJssel is een reanimatie in een café gisteravond uitgelopen op een vechtpartij. Volgens getuigen werd een 64-jarige man onwel, waarna omstanders direct hulp boden. Toen brandweerman het over wilden nemen, werden ze belaagd door twee mannen. De politie moesten met pepperspray en een wapenstok aan te pas komen om de twee aan te houden. De man die onwel werd, is overleden. Japan bereidt zich voor om weer commercieel op walvissen te gaan jagen. Vanuit de haven op het noordelijke eiland Hokkaido... gaan vijf kleine jachtschepen waarschijnlijk morgen weer de zee op. In 1986 werd wereldwijd een verbod uitgevaardigd... op de commerciële walvisvaart. De Japanners jagen sindsdien naar eigen zeggen... alleen op walvissen voor wetenschappelijk onderzoek.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 Goedenavond luisteraars, welkom bij Pizzol Radio Show 1339 hier op CFM Zandvoort. Mijn naam is Ben Oveugen, uw hier voor de komende twee uur in dit nieuwe het, muziekprogramma. Vier nieuwe werkjes, ja ja, de eerste is van de groep Assou. Ik spreek het maar zo uit euh, zoals het er staat, maar het is met allerlei streepjes en dingetjes euh, boven de S en, en de U's. Euh, maar goed, de, de, het zal wel. In ieder geval het gaat er om twee heren en een mevrouw. En het is hun debuutalbum. Daarom heet uh, de, al, het album ook naar de gelijknamige groep. Daarna komen de gebroeders Tjernberg, Berg, Scandinavischers. Uh, maken filmmuziek, zijn buitengewoon actief. En ze hadden nog al wat werkjes op de plank liggen. Dus hun nieuwe album heet Early Works. En daar gaan we naar de track 7 van luisteren. Ik wens je heel veel luisterplezier. En je kan... Dit programma terugluisteren op peacefulradio.info en het programma uh, nalezen. Ook de playlist staat op de website. Veel luisterplezier.